Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Verenigd Koninkrijk verhoogt de defensieuitgaven... nu militaire steun van Amerika niet langer vanzelfsprekend is. Premier Starmer wil het defensiebudget stapsgewijs verhogen... naar 3% van het bruto nationaal product. En hij wil bezuinigen op ontwikkelingshulp. Starmer reist binnenkort naar Washington voor overleg met president Trump. Vandaag ging eu buitenlandschef Callas naar het Witte Huis en eerder de Franse president Macron. De Europese leiders willen eenheid uitstralen gezien de ontwikkelingen rond Oekraïne. Donderdag is er in Brussel een extra EU-top over Oekraïne en over defensie. In Amsterdam is de februari-staking van 1941 herdacht. Dat was de eerste grootschalige verzetsactie tegen de Duitse bezetter. Aanleiding voor de staking op 25 en 26 februari was een razia in de stad... waarbij 389 Joodse mannen werden opgepakt en gedeporteerd. Zoals elk jaar was er een herdenking bij het standbeeld van de dokwerker... op het doon Jonas Daniel Meijerplein. Honderden mensen luisterden naar toespraken. De verkoop van Tesla's in Europa is in januari scherp gedaald. Het autobedrijf van Elon Musk verkocht vorige maand 45% minder auto's dan in dezelfde maand een jaar eerder. Een duidelijke oorzaak voor de daling is niet. Andere fabrikanten van elektrische auto's zagen de verkoop juist aantrekken. De totale verkoop van elektrische voertuigen stegen januari met ruim een derde ten opzichte van een jaar eerder. Er komt een tweede editie van het beruchte Fire Festival. De, organisatie zegt, de organisator zegt dat dat wordt gehouden op een Mexicaans eiland. De duurste tickets gaan een miljoen euro kosten. De eerste editie van het Fire Festival werd een afgang. Er waren geen luxe accommodaties, geen artiesten en er was geen eten. De organisator moest de gevangenis in, wegens fraude. En het weer nog vanavond en vannacht regen. Morgen eerst zon, later regen en een graad of negen. Dit was het NOS Journaal.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 Iemand om in de gaten te houden, denk ik. Het drie luik aan gitaristen wordt uh, uh, beëindigd met een andere Amerikaan. Uh, Tony Romano heet hij.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 zelf en uh, op dat album doe mee Paul Carlon op tenorsaxs uh, en ook uh, Rob Garcia op uh, drums. ZFM Jazz. Romano Rumbayeske, vrij. En die Tony Romano, die ja, is vooral bekend als uh, Sideman, studiomuzikant... werkte veel samen met uh, Randy Brecker, Stanley Jordan en Joel Fram. <coughs> Komen we bij het volgende nummer, Day by Day... van een jonge dame die geen introductie meer behoeft.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 En dat werd gevolgd over klassiekers gesproken... door Duke Ellington en Coleman Hawkins... van het uh, ja, historische album Duke Ellington meets Coleman Hawkins... uit 1963. Dat was eigenlijk de enige keer dat ze uh, samen een plaat hebben opgenomen... deze twee iconen uit de jazzgeschiedenis. Uh, je hoorde ze samen in het nummertje Ray Charles Place... Uh, ja, dat is een, echt een, een historisch uh, album, moet je opzoeken. Uh, uh, kom ik bij de Dam John.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 en niet komende zondag, maar de zondag daarop. 9 uh, maart is er natuurlijk het concert van uh, Wiebke, Bonnet en uh, Les Garçons. Uh, interpretaties van Franse chansons. En wie zijn dan de garçons? Uh, Jean-Louis van Dam natuurlijk op piano accordeon. Marcel Boy op bas en Franco, Frank of de Brinke op drums. de chansons.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 Die, die, die, die, die, die, die. New release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 It was bleeding. I ran to the sea And it was bleeding All on, all on them days Cinnamon, you ought to be brave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 Um, minor Funk heet het nummertje. Tot zo dadelijk naar het nieuws.